Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De beroepsvereniging voor psychiaters biedt excuses aan voor hoe het er in het verleden met de LHBTI-gemeenschap is omgegaan. Tot begin jaren 70 werd homoseksualiteit nog als een psychische ziekte gezien. Transgender zijn werd tot tien jaar geleden nog bestempeld als identiteitsstoornis. Tot de jaren 70 gaven psychiaters therapieën aan homo's, waardoor ze weer hetero moesten worden. Meestal ging het om gesprekstherapie, maar ook stroomschokken en castraties kwamen voor. Deze therapieën hebben veel leed veroorzaakt, erkent de beroepsvereniging. Nu komt het in de psychiatrie niet meer voor. Nieuwe wegen aanleggen zitten de komende tijd niet in door de stikstofcrisis. En daarom moet er vooral worden ingezet op het opknappen van de bestaande Nederlandse wegen. Dat heeft minister Harbers van Infrastructuur vanmiddag gezegd in de Tweede Kamer. Ook al is hij daar zelf niet helemaal tevreden mee. Dat is natuurlijk geen keuze waarvan ik dacht, hé, dat ga ik nu eens even fijn doen. Dat had ik me ook niet helemaal voorgenomen toen ik, uh, ik aantrad. Maar er zit niks anders op volgens hem omdat het land op slot zit door de stikstofcrisis. Al het geld dat was gereserveerd voor de aanleg van wegen gaat dan nu ook naar het onderhouden ervan. Amsterdam is al sinds de aankondiging van de plannen in de ban van de mogelijke komst van een nieuw erotisch centrum. Er zijn volgens de gemeente drie geschikte locaties. Omwonenden werden er gisteren al voorbij gepraat. En je voelt hem al aankomen, ze willen het niet in hun achtertuin. Vandaag praat ook de Amsterdamse gemeenteraad erover en ook daar zijn buurtbewoners op afgekomen. We vrezen dan ook voor overlast van dronken, blowende en luidruchtige groepen in het park. Er wonen weinig gezinnen op de wallen en dat is voor een reden. Mijn zoontje is een een jochie van vijf, heel lief en gevoelig, die is niet weerbaar. Halsema wil op de wallen dat het seks daar wordt verminderd... omdat het volgens haar door de jaren heen uit de hand is gelopen. Krijg je nog het weer? Vanavond is het op de meeste plekken droog en klaart het op. Morgen een grijze natte dag bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland hebben we te maken met een drukke avondspits. De meeste vertraging op dit moment op de A4, Amsterdam richting Den Haag... tussen knooppunt Hoek en Roerlof Aansveen, hier een kwartier op onthoudt. De A7, Heerenveen, richting Hoorn, tussen Breesandijk en Den Oever. 20 minuten vertraging. En tenslotte de A9, amsterdam richting Alkmaar. Het rijdt daar langzaam over 12 kilometer tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen. De vertraging is een klein kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yes! is Zin in ZFM. -M -M. met nu de Muziek Boulevard. Young Kingdom, I'll be right ready when your are, start to fall. Fly. Ooh, when you're safe inside your Que dat je een vacuüm leert vullen met een andere persoon. Je liegt Het is alsof je een rimpel op maakt en je niet ziet, je me dat je me overwonnen had. je El pasaporte, ik ben Ahora, tú quieres niet. Maar, mij, ik ben zo'n Porque ahora la bendición me gana y quiere volver atrás o suponía dándole like a la foto mía tú buscando por fuera la cumia yo diciendo que la monotonía ahora quiere volver, ya lo suponía dándole like a la foto mía estoy like feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me busca todavía bebé qué fue pues que muy tragadito I'm a wolf Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De beroepsvereniging voor psychiaters betuigt spijt over hoe er vroeger met de LHBTI-gemeenschap is omgegaan. Tot begin jaren 70 werd homoseksualiteit als een psychische ziekte gezien... en kregen homo's therapieën om heteroseksueel te worden. De in Rusland gearresteerde Amerikaanse journalist Evan Guskovich ontkent dat hij spion is, meldde Russische staatsmedia. Rusland beschuldigt hem van spionage. Zijn opdrachtgever, de Wall Street Journal, noemt dat onzin. En het Europees parlement heeft een nieuwe wet aangenomen die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet verkleinen en de transparantie over salarissen moet vergroten. Dan het weer, wolken, zon en regen bij 12 tot 16 graden. Ook vanavond regen bij 9 graden. Ritme van zandvoort, zandvoort. To sing along with me But she Here again I know half of what I'm saying don't make no sense at all them.